Dit was het NOS-journaal. Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Goedemorgen, dat wordt dus een lekkere donderdag, de 1e augustus. We hebben vandaag een beetje financieel getinte uitzending voor u vandaag. Met discussie over accijns in binnen- en buitenland. Een verhaal over verzekeringen, met name ziektekostenverzekeringen... die niet overal in Europa meer geldig zijn. Nintendo, dat er niet in slaagt om een goed vervolg aan de Wii-spelcomputer te geven. En Shell, het bedrijf dat vandaag met cijfers komt. Verder problemen met levende en dode standbeelden. En het lijkt alsof heel Frankrijk overspoeld wordt door homo-haat. Heel Frankrijk? Nee, er is één dorpje dat moedig stand houdt. En verder noem ik alvast een reportage over high diving. Inderdaad, van grote hoogte naar beneden. Tot half tien is dit het NOS, Radio 1 Journaal. En beneden kom je lekker in het water. Twisting, twisting by the pools, the dire straight. Show Een nummer waarop je heerlijk kunt luchtdrummen nou, ook. The Dire Straits, Twisting by the Pool was dat. Tijd voor het nieuws overzicht. In Zimbabwe lijken de presidentsverkiezingen gisteren rustig en vreedzaam te zijn verlopen. Op sommige plekken was de opkomst zo hoog dat de stemlokalen uren langer openbleven. Zowel zittend president Mugabe als zijn tegenstander Tsangirai is ervan overtuigd dat hij de winnaar is. Dat zegt onze correspondent Alice van Gelder. De verkiezingscampagne en ook verkiezingsdag zelf verliep eigenlijk vrij rustig. Maar de MDC zegt dus dat Mugabe van plan is om op een sluwe manier via fraude te winnen. En de mensen hier zijn vooral bang voor een tweede ronde. Bang voor nieuw geweld. En dat maakt de kiezers zenuwachtig. Het kan nog dagen duren voordat de uitslag bekend is. Als geen van de kandidaten een meerderheid krijgt, dan komt er op 11 september een tweede ronde. Een doodziek Georgisch meisje is met haar familie uitgezet naar Polen. Volgens het EO-programma De Vijfde Dag... werd een dag na aankomst acute leukemie geconstateerd. Het meisje was al ziek in het asielzoekerscentrum... maar kreeg dan niet de medische hulp die ze nodig had. En dat is erg kwalijk, vindt Vluchtelingenwerk Nederland. Iemand is in de zorg van de overheid. Dat hebben we ook eerder gezien in de kwestie doelmatig bijvoorbeeld. En de staatssecretaris in de Nederlandse Staten draagt extra zorg... voor de gezondheid en het welzijn van de mensen die in detentie zijn. Dus wat dat betreft ligt het niet alleen bij de arts... Maar dat is een integrale verantwoordelijkheid die uiteindelijk bij de staatssecretaris rust. In een reactie zegt een woordvoerder van staatssecretaris Teven... dat medische klachten niet meteen een reden zijn... om een geplande uitzetting naar een ander EU-land niet te laten doorgaan. Daar wordt ook goede medische zorg gegeven. New York hebben betogers flessen wodka legegoot op straat voor het Russische consulaat. Ze demonstreerden tegen de strenge anti-homo-wetten... die het Russische parlement vorige maand aannam. I own a business, a restaurant here in the city, and uh, we actually dumped all the Russian products and asked our customers to do it as well. It's a small dent, but I think we can do something with voor uh, human rights. Niet alleen in New York wordt gedemonstreerd. Ook in Amsterdam is een oproep gedaan om tijdens de K Pride van komend weekend geen Russische vodka te drinken. Bij botsing tussen een auto en een bus bij nieuw is een man van 19 jaar omgekomen. Driehandzittende van de touringkant die raakte gewond. De auto kwam door onduidelijke redenen op de verkeerde weghelft terecht en reed recht op de bus af, zegt de directeur van de busmaatschappij. De chauffeur heeft uh, ja, gelukkig uh, dusdanig kunnen handelen dat nou ja, het maximale wat hij eruit heeft kunnen halen... Uh, ...ook uh, zo is afgelopen, alleen uh, helaas wel natuurlijk helemaal verkeerd voor uh, deze jongeman. In de touringcar zaten 47 ouderen. Ze zijn opgevangen en hebben slachtofferhulp gekregen. Gedoe op de Dam in Amsterdam. De levende standbeelden die daar staan, die krijgen geen vergunning van de gemeente... na overlast vorig jaar. Daardoor mogen ze maximaal een half uur achter elkaar hun kunstje doen. Maar dat is veel te weinig om je geld mee te verdienen, zegt dit standbeeld van Neptunus. Ik verkleed in vijftien minuten lang. Als ik moet uh, staan, dan moet ik een uur uh, verkleed in een half uur staan. Een half uur betekent uh, helemaal weg. Standbeelden laten het er overigens niet bij zitten. Ze hebben binnenkort overleg met de gemeente. Zo dadelijk kunt u luisteren, zo tegen tien voor half zeven, vijf voor half zeven... naar een reportage van Edwin van den Berg over dit onderwerp. Goed, dat is het nieuwsoverzicht. We pakken de kranten erbij... Om te beginnen, want die ligt bovenop, het Algemeen Dagblad. We beginnen met een verhaal over arts schrijft te dure pil voor. Verzekeraars denken tientallen miljoenen euro's te kunnen besparen. Het gaat over de goedkopere varianten van medicijnen... die nog altijd niet worden voorgeschreven door de artsen. Ook mooi op de voorpagina van het AD. Deze schiet ik straks in de kruising. Het gaat over het G-voetbaltoernooi. Het jaarlijkse G-voetbaltoernooi. Met G-teams bij de voetbalvereniging Barendrecht. En daar komen ook de toptrainers uit de Eredivisie. En die jongens en meisjes overigens ook krijgen dan allemaal een tenuutje aan. En op de voorkant van het AD zien we een jongen juichend in het shirt van Feyenoord. Metro dan. Kind vaker op straat na overlijden. Ouders. Kinderen die in een huurhuis wonen bij hun ouders... beseffen vaak niet wat er kan gebeuren als ze overlijden... want ze worden dan zonder pardon op straat gezet... omdat ze niet staan ingeschreven als huurders. De woonbond trekt aan de bel, want die zegt... het gaat om zeker tientallen gevallen per jaar. De Volkskrant voorop een schitterende foto... van fotograaf Erwin Olaf Cape Wright, Afrikaanse trots... Er staan vier mensen op de, op de voorkant. Ik heb hem even getwitterd. Kunt u zelf even kijken hoe die erbij staat? Of gewoon de volkskrant uit de bus halen. Dagblad Trouw, die heeft binnenin zijn we eventjes gaan bladeren. Want het is de laatste kolom van Mart Smeets. De titel is De Laatste dus. En Mart begint met: Graag wil ik met een optimistische blik eindigen. En de laatste zin is: Sport is het waard goed beschreven te worden door mensen die daar gevoel voor hebben. Ook in deze prachtkrant. Laatste kolom van Mart Smeets. Dan de Telegraaf. De Telegraaf heeft voorop de krant een verhaal over accijns die weglekken. Duitsers en Belgen profiteren vooral. Want we gaan over de grens boodschappen doen. Omdat daar minder accijns op een heleboel producten zit. Sigaretten, drank, brandstof. We halen het allemaal goedkoop bij de buren. Na half acht gaan we trouwens over dat onderwerp ook nog praten. En verder voorop de Telegraaf een kamikazeactie op de A7. Het verhaal van een verkeersruzie. Twee automobilisten die al een hele tijd op de A7, uh, ruzie hebben met elkaar. En dat komt tot een dramatisch slot bij Purmerend. Want daar gaan ze ongelooflijk met keiharde vaart... knallen ze bovenop elkaar. Wake up everyone. How can you sleep at a time like this? Unless the dreamer is the real you.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 Question that it's lifting you. Jason Ross, make it mine. De mededeling dat het Rijk 34 van zijn monumenten wil afstoten... die zorgde voor beroering eerder dit jaar. Zeker toen bekend werd om welke rijksmonumenten het gaat. De vesting in Naarden, de praalgraven van Maarten Tromp en Piet Heijn... Toren in Nijmegen. Wie wil die kopen? En vooral, wat zou je ermee kunnen doen? In Apeldoorn komt de naald te koop. En dat is saaiant, want de inwoners van Apeldoorn... hebben die naald ooit zelf bij elkaar gecollecteerd. Dit is een mooi gezicht. Alle mensen hier langs de route proberen zoveel mogelijk met die bus mee te lopen. Richting Paleis Het Loos. We zijn nu bij de beroemde Naald. Maar dit is toch wel... En er rijdt een auto dwars door, dwars door de mensenmassa. Dit is serieus. Dit is heel erg. Mensen worden geschept. Mensen oh jongens! Op straat. Een, een auto rijdt een dwars noodgaan. door de tram. De naald in Apeldoorn werd wereldnieuws op koningin dag 2009 en sindsdien associeert iedereen hem met de aanslag op de koninklijke familie. Maar we staan er nu voor, kijken omhoog. Het is een hoog ding. Veel hoger dan bijvoorbeeld de vuurtoren in Willemstad, waar ik eerder was. Wat is het eigenlijk voor monument, historicus Wim Nijhof. Het monument is een uh, gedenkteken door de bevolking van Apeldoorn geschonken... ter gelegenheid van het huwelijk van Wilhelmina en prins Hendrik... In, op 9 maart 1901 is dit uh, onthuld. Je moet je voorstellen dat het hele plein vol stond met mensen. En dat daar burgemeester Tutijn Noltenius het aan een touwtje trok en er een uh, laken naar beneden hobbelde. En toen kwam ineens dat hele gevaarte daaruit. Uh, de bevolking was er, omdat zij zelf het centen bij elkaar hadden gebracht. Er was ruim 3500 bij elkaar gebracht? Ja, klopt. Ja. De, daar bleef nog wat van over. En daarvan heeft men voor de armen van dit dorp... want toen was het echt nog een dorp... Uh, heeft men uh, brood en aardappelen gekocht. En hier op deze kant zie ik een afbeelding van koning Willem III en koningin Emma. Terwijl het toch een cadeautje was voor hun dochter. Waarom zijn zij afgebeeld? Op een wens van uh, Wilhelmina en Hendrik... Uh, ze wilden daar uh, Willem III op afbeelden, omdat hij voor Apeldoorn toch reuze belangrijk geweest is. Hij heeft een uh, school gemaakt, hij heeft de HBS gemaakt. Uh, hij heeft gewerkt aan het spoor, gezorgd dat wij een spoorverbinding kregen... En uh, ja, Emma, omdat zij uh, Wilhelmina heeft grootgebracht en opgeleid tot koningin, om het maar eens zo te zeggen. Ja, het is eigenlijk een soort eerbetoon. Het is een soort eerbetoon aan deze twee uh, vorsten. Een cadeau met een verhaal. Een cadeau van de bevolking van Apeldoorn aan het toenmalig staatshoofd. Maar ja, nu gaat de staat dit cadeau weer teruggeven, te koop zetten. Wat vindt uh, de bevolking van Apeldoorn daarvan? Wethouder Nathan Stukker. Nou, het is grappig dat u dat vraagt. Want sinds het nieuws uitkwam dat het Rijk waarschijnlijk ook deze gedenknaald... Uh, nou, in de verkoop zet, zoals u het zegt... hebben wij van vele Apeldoorners, dat is trouwens echt waar... Uh, steunbetuigingen binnengekregen. En veel vrijwilligers hebben zich al aangemeld om te zeggen... als naar terug teruggaat naar de gemeente... willen wij graag ons steentje letterlijk en vrolijk bijdragen... om deze keurig in onderhoud te nemen. U heeft er niet over hoeven moeten nadenken of u hem wel zou willen kopen? Nou, kijk... Um, um, het is nog wel een dingetje, want u, u zei het zelf al. Het is een cadeau van de Apeldoornis aan het Rijk, uh, of aan het koningshuis geweest. En als wij hem zo meteen van het Rijk terugkrijgen, is dat een prima idee. Uh, kopen zelfs, hè? Ja, dan zeg ik, ik, Ik gebruik het woord kopen wat dat betreft dus ook niet. Nee, goed, dat, dat zullen we allemaal wel zien. Um, uh, feit, is dat, um, uh, feit is dat wij formeel eigenlijk als gemeente ook nog steeds niet precies willen... wat het Rijk nu aan wil met deze, uh, met de gedenknaal. alle communicatie gaat via de media. U heeft nog niet een telefoontje gehad van minister Blok. Goh, wij dachten aan die en die prijs. Nee, die hebben wij nog niet gehad. Uh, maar wat ik wel heb gezegd, als het Rijk hem dan aan ons uh, zou willen overdragen... geen probleem, kom erop. Uh, wij willen hem als Apel dan best overnemen. Maar toch een beetje een rare gang van zaken... dat de hoofdrolspelers niet eens op de hoogte zijn van de plannen in Den Haag. Hè? Dat ze niet netjes op de hoogte worden gebracht. Ik had me best kunnen voorstellen dat het ministerie even een briefje eraan had gewijd naar de verschillende gemeenten toe, dat dit het plan was. Ja, dat had ik me best kunnen ja. voorstellen. Die voegen en daar zit een breuk in, aan de andere kant zit een breuk, daar zit een breuk. In. Na de ramp in 2009 is alles weer een beetje hersteld. Ja. Maar die barst bijvoorbeeld, die zit er al wel 20, 30 jaar in. Ja, want door die aanslag is uiteindelijk het monument zelf niet beschadigd nee. geraakt. Het was puur het hekje daarvoor. Nee. Alleen het hek is hier, hier geëindigd. Ja. ja. Heeft dat nog voor u als uh, wethouder een rol gespeeld? Dat iedereen die naald door die aanslag extra kent? Dat je er dan ook extra zuinig op moet zijn? Nou ja, Het heeft een extra plekje in de historie van Apeldoorn gekregen. Veel Apeldoorners die hier langs rijden. U hoort het lawaai op de achtergrond. Die zullen toch, als ze hier naar rechts kijken, eh, vanuit de auto... dat beeld weer in gedachten hebben. Absoluut. Dat zei de wethouder. Wethouder Nathan Stukker van Apeldoorn. Karen Albert die is vanavond in Oude Kerk... In, in, in Oude Kerk, in de Oude Kerk in Delft. Daar is ze bij de praalgraven van Tromp en Heijn. In Syrië gaat de strijd al lang niet meer tussen de regering en de oppositie alleen. Opstandelingen vechten ook tegen elkaar, bijvoorbeeld rond de grensstad Rasul Ain. Daar veroveren Koerdische strijders steeds vaker en steeds meer terrein op jihadisten van al-Nusra. Strijd vindt plaats vlak aan de Turkse grens, waar correspondent Bram Meulen polshoogte ging nemen. Heel in de verte kun je het zachte ploffen horen van ratelende machinegeweren. Het is hier drie, vierhonderd meter van Jelampina vandaan... de laatste Turkse grenspost aan het spoor het spoor Het dat de Turkije van Syrië scheidt. En Aan de andere kant van de grens zijn Koerdische strijders hard ingevecht... met strijders van de Jabhat al-Nusra, zeg maar de groepering die is gelinkt aan Al-Qaeda... En de Koerden, Koerdische strijders hebben deze grenspost aan de andere kant van het spoor dus heroverd op die al-Nusra. Maar zo te horen zijn de jihadisten nog niet van plan om hun terrein helemaal gewonnen te geven. Ja aan de Turks-Syrische grens bij de grensplaats Jelampinar voortdurend verandert, zijn de machtsverhoudingen. Maar wat er niet verandert aan deze kant van de grens is die eindeloze stroom van vluchtelingen die hier nu in een aantal families de Bayram vieren, zeg maar... De vakantie rondom de Ramadan. Ze hebben net het vaste gebroken. Op dit moment wordt het tegeschonken. Hoe gaat het met u? Het gaat niet best, zegt deze vrouw. En dat is een ondersteuning natuurlijk. Ze wonen hier in onder het grote dak van de, de bazaar van uh, Jalan waar ze een aantal matrassen op de grond hebben gelegd, waar de hele familie met alle kinderen, opa, oma, vader en moeder, ooms en tantes bijeen zijn. Uh, ze zegt: ik mis van alles, ik mis mijn huis, ik mis de rivier, ik mis mijn land. En ze zou heel graag terug willen, maar kan dat niet dan? Nu dat de koerden daar aan de macht zijn. U bent zelf koerdisch. Zou u niet terug kunnen? die Ja, als de, de, P, uh, de PID, de afkorting voor de Syrische Koerden, de Koerdische partij daar, als die daar uh, de macht houdt, de, de boel onder controle houdt, en als hij ervoor zorgt dat het daar ook vredig blijft... ja, dan willen wij wel terug. Maar zo makkelijk gaat dat nog niet, want sinds daar de Koerdische vlag wappert... heeft de Turkse regering hier de grensovergangen gesloten... tot verontwaardiging van heel veel Koerden, ook aan deze kant van de grens... want die zeggen ja... Uh, op het moment dat aan de andere kant de jihadisten aan het vechten waren, was er kennelijk geen probleem. Maar nu dat de Koerden daar hun vlag laten wapperen, bestaat dat al wel. Het is nu de afgelopen dag twee dagen rustig geweest. Uh, de Koerden zijn in controle van de Ras Ain, zeg maar. Het... Het stadje direct aan de andere kant van de grens hier gelegen. Maar in de dorpen daaromheen zitten nog steeds vechten van eh, Jabhat al-Nusra. Zeg maar de Al-Qaeda-achtige groepering eh, die daar de Koerden probeert te verdrijven. We hopen dat het wat rustiger blijft. Maar die hoop is nog niet groot genoeg voor deze mensen om hun boel al te gaan pakken. En dus blijven ze hier nog wel even in deze luidruchtige ruimte. Met al die vluchtelingen, al die kinderen, al die ouderen. Wachten op het einde, einde van de oorlog die nu al heel lang duurt. De reportage was van Bram Vermeulen. Onrust in hartje Amsterdam op de Dam. De bekende levende standbeelden die daar elke dag werken... die dreigen te verdwijnen. Neptunus, Batman en een Romeinse ridder... hebben allemaal nog geen nieuwe vergunning. En straatartiesten zonder vergunning... die mogen nog maar maximaal een half uur optreden. De gemeente besloot dat na overlast van een groep Roemenen vorig jaar. Die willen namelijk toeristen lastig. Maar nu dreigt het vergaande gevolgen te hebben... voor de vaste spelers op de Dam. Het verslag is van Edwin van den Berg... Het geroezemoes uh, vanaf de dam in Amsterdam. Waar uh, veel toeristen zich uh, vergapen aan de gebruikelijke beelden, aan het paleis, aan de nieuwe kerk, binnengaan bij Madame Tussauds, of op de foto gaan met een van de levende standbeelden. Ja. Goedendag. Hallo. Uh, Batman is klaar. Is hij zich aan het uitkleden? Ja, bijna klaar. Ik wil blijven, maar het is niet meer dan 30 minuten, want. Because... De regering maakt nieuwe regels van deze jaren. Ik denk dat het niet mogelijk is om geld te maken voor 30 yeah, minuten. Een moment, ik translate. Deze meneer uh, is zich net aan het uitkleden, is uh, hier een half uur uh, uh, geweest op de dam en moet volgens de nieuwe regel nu ergens anders gaan optreden. Last years, hier was veel uh, uh, Roemeniër. People from yeah. Romania well. like beggars with uh, not good looking costumes. Nou, hij begrijpt inderdaad dat het komt door uh, de die die vorige zomerseizoen uh, zich voordeden als bedelaars en uh, regelmatig de zakken van toeristen hebben gerold. Yeah. Well, you're undressed now. Yes. Not totally. <laughs> Can you? <laughs> But your suit us? is lying there. What are you doen? Ik weet now? I don't know. I, I stop. Maybe I come for my risk. It's eigen risico to. Uh, work again because, uh... ja, hij, hij komt misschien terug, maar dan op eigen risico. Ja, yeah, is mijn risico. Batman pakt in. Het loopt een beetje tegen het eind van de middag. Hoewel het nog uh, vrij druk is, uh, uh, en dat is ook niet zo gek, het is natuurlijk uh, volop zomer. En het weer valt wel tegen, maar er zijn hier toch heel veel mensen die ook naar even kijken. Neptunus hè? Ja, klopt. Ja. Neptunus. Over de nieuwe regel, maximaal ja, een half dat uur... Is regel. Ook een half uur maximaal ja, voor Neptunus? Ja. voor iedereen. Iedere muzikant, of speler of levende standbeeld mag een uh, half uur staan per dag. Ik ben hier uh, 15 jaar, bijna 15 jaar lang. Hele jaar. hele jaren, ja. Maar een half uur betekent uh, helemaal weg. Ja, want in een half uur, zegt u, kan ik... Ja, ik kan niet geld verdienen. Ik verkleed in vijftien minuten lang. Als ik moet uh, staan, dan moet ik een uur uh, verkleed en een half uur staan. Nee, ik nee. heb samen met de andere standbeelden uh, gebeld, brieven gestuurd. En, maar en, en, en hoe, niks. hoe moet het nu verder? Ik heb zitten met advocaat en commissie van het stadhuis in 14 augustus. Om twee uur. Ik heb daar zitten. 14 augustus zit Neptunus op het stadhuis. Aanstaande. ontstaande. Ja, klopt. Ja. Zo, ik gaat dan met alle kennissen. En tot die tijd bent u hier nog wel op de Dam. Ja, maar ik kom elke dag. Had Neptunus vandaag een goede dag, financieel? Oké. Het is oké. Okay. Genoeg voor brood en... Oké, okay. dank u wel voor de tijd. Neptu Neptunus gaat weer Succes. aan het ver. Hartelijk dank. Succes verder. Neptunus, de Romeinse god van de zee... en Batman, ze laten het er dus allemaal niet bij zitten. En ze zitten samen met de andere levende standbeelden... binnenkort op het stadhuis. Stadsdeelcentrum in Amsterdam, dat over die vergunningen gaat... wil voorlopig niet op dat overleg vooruit lopen. NLS Radio 1 Journaal Sport. Sebastiaan Verschuren heeft bij de WK Zwemmen... de finale van de 100 meter vrije slag niet gehaald. Hij werd slechts dertiende in de halve finale. Eerder liep Verschuren ook al de finale van de 200 meter vrij mis. WK in Barcelona liep voor Verschuren dus op een fiasco uit. Ja, dit was gewoon kloten en uh, hiervoor kom ik hier echt niet. En uh, ik kom hier uh, om heel hard te zwemmen. En uh, ja, dat is dit gewoon... Uh, ja, je bent dertiende van de wereld, maar... Ik kom voor meer. Vorig jaar werd Verschuren nog vijfde bij de Olympische Spelen. Dat niveau haalde hij dit jaar bij lange na niet. En dat zag verschuren niet aankomen. Nou, ik denk dat ik heel veel dingen uh, dat, ik, dat ik beter bezig ben als vorig jaar. Uh, maar ja, dat is toch iets wat ik niet goed gedaan heb blijkbaar. Want anders uh, zijn we niet de seconde langzamer. En uh, ja, dat is echt uh, kijken naar. Uh, af evalueren en kijken wat er beter kan. Succes was er wel weer voor Missy Franklin. Pas 18-jarige Amerikaanse zwemster behalde haar derde titel... bij het WK in Barcelona. Na het goud op de 100 meter rugslag en de 4x 100 meter vrije slag... was Franklin ook de snelste op de 200 meter vrije slag. En Nederlands medaillehoop Ranomi kromo die komt vandaag voor het eerst individueel in actie bij de WK. Zij zwemt de serie en de halve finale van de 100 meter vrij. Sportclub Heerenveen heeft een nieuw algemeen directeur. Kaston Sporen, kent hem misschien nog wel. Eerder was hij voorzitter van FC Zwolle. Sporren moet als tijdelijk bewindvoerder de rust terugbrengen bij Heerenveen. Clubicoon Voppe de Haan die ziet de komst van Sporen wel zitten. De oud-trainer sluit niet uit dat hij zelf ook weer in dienst treedt bij de Friese club. Weer goed voor elkaar te krijgen. Nou ja, en dus wil ik jou wat met hem mogen filosoferen. Wat is mogelijk? Wat is binnen mijn tijdsbestek van misschien één of twee dagen in de week mogelijk? En hoe doen we dat dan? Met aanstelling van Sporals, tijdelijk algemeen directeur, staat ook de deur weer open voor oud-voorzitter Riemer van der Velde. En ook die zou een terugkeer overwegen volgens Daan. Zou die, zou die uh, Wil hij best ook nog wel wat doen in, in scouting en, sorry, en, en in een soort technisch platform meepraten? Maar niet meer, uh, niet meer bestuurlijk, dat is, dat is wel helder. Fenerbatje is op weg naar een plek in de laatste voorronde van de Champions League. In Oostenrijk tegen Red Bull Salzburg maakten de Turken in blessuretijd 1-1. Zeltek won thuis met 1-0 van het Zweedse Elsborg. En bij de formatie uit Glasgow zat de boerichter, die gisteren over is gekomen van Ajax. En Virtual van Dijk niet bij de wedstrijdselectie. Van Dijk, voormalig eh, GUC in Groningen, kan nog met een voetblessure. Returns zijn overigens volgende week. Wat hebben we zo nog in de aanbieding? Een drankje bij de kapper terwijl je was gedaan wordt. Of geknipt worden in het café in Gent. Kan het allemaal. Na nou half zeven een reportage. Dit is Radio 1. Het is één minuut over half zeven. Jan van den Put is binnengekomen voor het NOS-journaal. Goedemorgen. Goedemorgen. In Uruguay heeft een nipte meerderheid van het lagerhuis ingestemd met de legalisatie, productie en verkoop en consumptie van wiet. Als de Senaat ook akkoord gaat, wordt Uruguay het eerste land ter wereld dat marihuana volledig legaliseert. Volgens de linkse president Mujica zal de gecontroleerde teelt en handel van wiet helpen in de strijd tegen de georganiseerde misdaad.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 De regering van Bangladesh moet ervoor zorgen dat de politie onmiddellijk stopt met buitensporig geweld tegen demonstranten. Dat schrijft Human Rights Watch in een rapport. Volgens de mensenrechtenorganisatie houdt Bangladesh zich niet aan de richtlijnen van de VN. Sinds februari zijn er zeker 150 demonstranten omgekomen en 2000 gewond geraakt. En Julian Assange heeft via een videoverbinding een paar duizend mensen toegesproken op een hackersconferentie in de buurt van Alkmaar. De oprichter van Wikileaks riep de aanwezigen op te blijven zoeken naar geheime informatie. Assange sprak vanuit de ambassade van Ecuador in Londen, waar die zich al ruim een jaar schuilhoudt. Dan nog het weer. Veel zon. Het wordt zomers tot tropisch warm. 25 tot plaatselijk 32 graden. Morgen opnieuw zonnig. En nog warmer. 30 tot 35 graden. We gaan eventjes verder praten, Jan, over dat eerste bericht van jou... over Uruguay, die verkoop van softdrugs door de staat. Na de ster hoort u er alles over. Minder boodschappen maken een betere commercial. Nu hoor ik u denken.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 Met Vodafone Red Business kun je onbeperkt bellen en sms'en... en krijg je 1 gigabyte data-internet in 43 voordeellanden. Power to you, Vodafone. Hip in Vlaanderen en wellicht ook een nieuwe trend in Nederland. Een wassalon die tegelijkertijd café is. En je kan er ook nog eens een keer je haar laten knippen. Correspondent Joris van Poppel nam een kijkje bij de wasbar in Gent. Wij hebben een cappuccino wasbaar, dat is een cappuccino met um, marshmallows op. We hebben een Vlaamse koffie met slagroom en avocado. Uh, een gewone koffie, dan hebben we lattes, cappuccino. Uh, en daarnaast hebben we nog verse thee, munt en groene thee. En nog wasmiddel ook? Ja, wasmiddel zeker. Het is de place to be in Gent op dit moment. Aan de linkerkant de bar met koffies, een speciaal bier. Aan de rechterkant wasmachines, droogtrommels. Allerlei soorten wasmiddel staan hier. ...plekverwijderaar, ultra wasmiddel voor delicaat was, goed, zuurstofbleekmiddel. ...eigenlijk allerhande wasproducten, dus mensen kunnen hier gewoon gratis van alles gebruiken. Welkom in de wasbak, waar je naast je delicate wasje ook nog een echte goede dubbele espresso kunt krijgen. Ja, wij zijn eigenlijk een, een, een, een wassalon, annex een bar en café, dus terwijl mensen hun was doen... Kunnen ze intussen de tijd iets, ja, iets nuttiger spenderen dan ja, dat ze eigenlijk in een klassiek wassalon op de draaiende trommel zitten te kijken. Dries Heno, de eigenaar, jonge gast, twintiger, komt uit de marketing. Wij woonden zelf heel erg klein. We hadden geen plaats voor een wasmachine. En op dat moment ja, kan je twee dingen doen om je was te doen. Of je kan uh, naar een standaard wassalon gaan of je kon eigenlijk uh, ja, de was gewoon bij, uh, bij, bij je ma of, of, of zo gaan doen. En dat deden wij nog tot, tot als we op dit idee gekomen zijn. En dan dachten we van ja, er moeten toch wel andere manieren zijn, betere manieren zijn om, om, ja, om nuttig aan het aangename te koppelen. En toen was dat idee er plots. De mevrouw van de Bar haalt nu zelfs de was uit de wasmachine. Gebeurt het nu ook dat mensen naast de koffie ook uh, advies willen over hoe ze bijvoorbeeld hun witte, ja. delicate was moeten wassen? Ja, ja dat wordt zeker gevraagd. Uh, en dan uh, geven wij de nodige instructies. Daarom zijn wij hier ook om de mensen te helpen. Mensen die voor het eerst komen wassen, die uh, uh, vlekken hebben die op hun kleren, die niet goed weten wat ze ermee moeten doen. En dan helpen wij die verder. Een stuk of tien staan er op een rij. Stralende witte wasmachines. Boven die machines staan ook namen. Marta... Josephine, de, heet deze Juliana? Klopt. Het was eigenlijk veel toffer om, om te zeggen dat dat ja, machine Mariette vol zit... Uh, ...dan dat machine 3 bezet is. Mensen komen ook gewoon hier met hun eigen machine wassen. Je ziet hier gewoon dat mensen op de duur eigenlijk gewoon hun machine kiezen... ...en dat ze eigenlijk een beetje lastig worden als die machine bezet is. Zoals als Maria of Mona bezet is, worden mensen kwaad? Voilà, of Lisette is aan het draaien, of ik ben op zwier met Jules. Ik hoor alleen uh, vrouwennamen, zijn er ook mannennamen? De vrouwennamen zijn de wasmachines, de mannennamen zijn de drooggasten. Hier trilt de vloer nu een beetje naast Mariette, een witte Electrolux. Tussen de wasmachines zit u wel eens daarin? Ja, en Mariette. Twee studenten uit Gent. Ja. De mama en de papa doen normaal gezien de was. Maar als het echt een keer nodig is, ja, dan uh, is een, een wassalon wel handig. En als er dan natuurlijk een baar bij is, is het uh, nog zoveel beter. Ja, uh, mijn broek zit nu in de was, want er waren vlekken op. En wat heeft u gegeten? Uh, een quiche met heidekaas denk ik, erin. Het was uh, zeer lekker. Hier in de gang hangt een wasdraad. Ja, dus hier in de gang hebben we verschillende wasdraad er mensen kan gebruikt worden. Filemon en Cesar, René en Gaston droogkast hier. Dus als het uh, vooraan heel druk is en als alles bezet is, dan komen de mensen hier ook nog droger. En Dan heb je nog een ruimte en dat is ons kapsalon. Kapsalon. Ja, dus we hebben een, een kapper, Omdat de mensen terwijl dat ze hun was aan het doen zijn, eigenlijk uh, hun tijd nog zouden kunnen optimaliseren, dan kunnen ze ook een haar laten bijknippen. Er staat een design tijdschrift, u heeft zelfs twee prijzen voor ondernemerschap gewonnen en nu bent was een half jaar open. Wel, we zijn open van 4 oktober. We hebben inderdaad in Italië een prijs gewonnen voor ons design. En we zijn nu genomineerd voor de Bar and Restaurant Design Awards in Londen. We krijgen vragen vanuit Sao Paulo, vanuit Londen, vanuit Berlijn, vanuit Amsterdam om te franchisen. Dus de kans is heel groot dat we volgend jaar onze eerste buitenlandse franchise kunnen opstarten. U bent hip. <laughs> Als u dat zegt. <laughs> en dan is het zo. Joris van Poppel zei het namelijk. Hij was in die wasbar in Gent. Het hing erom, Jan van der Putten zei het net ook al... maar het parlement van Uruguay heeft een wet aangenomen die marihuana legaliseert. En daar maakt Uruguay zelfs verder dan Nederland. Mark Bessams, onze correspondent. Mark, wat betekent dit voorstel nou in de praktijk? Ja, nou, als de wet straks ook door de Senaat is... Uh, alles wijst dat wat gaat gebeuren... Dan is Uruguay het eerste land ter wereld dat marihuana legaliseert. Productie, distributie, verkoop, dat gebeurt allemaal onder toezicht van de overheid. In de praktijk: um, je wil marihuana kopen? Nou, dan moet je eerst registreren. Daarvoor moet je uh, Uruguayaan zijn en 18 jaar of ouder zijn. Nou, en uh, als je geregistreerd hebt, dan uh, ja, kan je zeg maar met zo'n met een soort wietpas naar de apotheek en dan mag je maandelijks uh, 40 gram marijuana kopen. Uh, de wietteelt wordt ook gereguleerd, bijvoorbeeld via thuisteelt. Hè. Per geregistreerd uh, huisadres of adres mag je zes plantjes hebben. Of je gaat uh, met een aantal andere uh, uh, gebruikers een collectief vormen, een wietclub zeg maar. Mm -hmm. nou, die mag van, van 15 tot 45 man uh, mogen dat dan uh, samen gaan telen. En zelfs bedrijven zouden wietplantjes mogen gaan telen. En dat dan alleen aan de overheid verkopen. Uh, je mag er dan weer geen reclame voor maken, dat niet. Maar goed, ze gaan dus een stuk verder dan bij ons in, uh, in Nederland. Ja, en krijgt iedereen uh, zo'n zo zo vergunning? Oftewel, uh, kan iedereen geregistreerd worden die in Uruguay woont? Uh, je moet uh, Uruguayaan zijn en, uh, en ouder zijn dan 18. Dat is de ja. enige voorwaarde? Uh, ja, ik weet, ik weet nog niet de details over... bijvoorbeeld mensen met een uh, uh, crimineel verleden dan ook zouden mogen doen. Dat soort details uh, zijn, nog niet, uh, zijn mij niet duidelijk. Maar uh, voor zover... Uh, en nu duidelijk is iedereen boven de 18 met de uh, Oerwaanse ja. nationaliteit die mag uh, registreren. Waarom uh, doet Uruguay dit? De regering van Uruguay die, die hoopt uh, dat met deze wet de georganiseerde misdaad uh, ja, een beetje de wind uit de zeilen kan nemen, hè? dat die dan straks minder winst gaan maken. Mensen. Uh, als dat zo is, ja, dan kan de politie hopen ook dat de politie zich een beetje kan vrijmaken. Dan voor bijvoorbeeld uh, de bestrijding van zwaardere. Uh, ...drugs, hè, de cocaïnehandel of zo. We ja. nou, uh, je ook nog iets anders. Uh, ze hopen natuurlijk ook dat je met... Uh, ...dit... Uh, ...gelegaliseerde marihuana-beleid ...dat je dan het gebruik van zwaardere... ...en schadelijkere drugs, dat je dat kan bestrijden. Uh, bijvoorbeeld uh, de Paco. Dat is echt een plaag in, uh, in Uruguay... ...in Zuid-Amerika. Dat is een soort uh, cocaïne druk, Dat is veel goedkoper, maar ook allerlei... die uh, niet heel grond voor je zijn. Nou, gebruikers van die drug. Uh, zouden bijvoorbeeld nu kunnen overstappen in namelijk marijuana marihuana. En uh, nou ja, dan is dat voor iedereen goed. Tenminste, dat hoopt de regering, dat hopen de voorstanders. Hier ging het natuurlijk vorige week ook al uh, over... toen de paus op bezoek was in uh, Brazilië... toen hij eigenlijk waarschuwde tegen dit soort uh, uh, praktijken. Het is een hele discussie, begrijp ik, in ook andere landen in Latijns-Amerika. Ja, zeker. Het is echt helemaal... Het timing is echt het is interessant. Er is namelijk een soort kentering in de regio... Deze keer landen in Latijns-Amerika zitten meer uh, voor politici, intellectuelen, die zeggen dat de war on drugs, dus de harde aanpak onder leiding van de Amerikanen, dat die heeft gefaald. Uh, zeggen ze, uh, die veroorzaakt alleen maar Meer problemen dan dat het oplost. Uh, meer criminaliteit, meer geweld. Nou, ze zoeken dus uh, naar alternatieven. En veel landen zijn al best lang bezig om het drugsbeleid te versoepelen. Uh, nou ja, zoals je al zei, natuurlijk niet iedereen het daarmee eens. De paus bijvoorbeeld. Uh, maar zover als Uruguay nu gaat... Ja, dat, wil ver, dat heeft verder nu nog geen enkel ander land uh, voor ogen. Uh, ik denk dat we de dan voorlopig uh, met grote interesse gaan kijken... hoe dat uh, experiment eigenlijk verloopt met kleine Uruguay. Dankjewel, Mark. Mark Bessems was dat vanuit Latijns-Amerika. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half tien het NOS Radio 1-journaal. Lido missed the boat that day he left... Ja, je hoorde Boskeks, maar je hoorde ook Jeff Boccaro en David Page, die later de band Toto vormden in de begeleiding. Dit was Leader Shuffle. De cheval van de ANWB, John Saoka, met de verkeersinformatie. Nou ja, ja, files denk ik niet hè, John? Nee, nee, het is heel lekker rustig en ik verwacht natuurlijk ook geen files. Lekker vakantie, mogelijk dat er wat vertraging kan staan door werkzaamheden op de A16 Rotterdam richting Breda. Want daar wordt namelijk gewerkt, daar is de linkerrijs ook dicht tussen Kroop Zonzeel en Breda Noord. Heb je het weerbericht al gehoord? Uh, nee, maar ik verwacht wel uh, dat het warm gaat worden vandaag, geloof ik. Ja, uh, hebben we nog geen files naar de stranden? Uh, nee hoor, dat zal wel meevallen, denk ik hoor. Want uh, nee, het is, uh, ik, ik, ik verwacht niet echt grote problemen. Vanwege de vakanties natuurlijk. Ja. Precies, maar kunnen we gewoon lekker doorrijden naar het ja, strand? Het is ook wel eens lekker, toch? Ja, ja, uiteraard. John, als er ongelukjes zijn, dan meld je je vanzelf. Uiteraard. Opnieuw ging het mis voor Sebastiaan Verschuren. We hebben het over het WK zwemmen in Barcelona. Hij liet eerder deze week een zwemmen op voor een finale plaats op de 200 meter vrijschieten. om topfit te kunnen zijn voor de 100 meter vrij. Maar op dit Koningsnummer maakte Verschuren weinig indruk. In de halve finale zette hij de dertiende tijd neer. Ruim onvoldoende voor een finaleplaats op dit nummer... maar die tijdens de Olympische Spelen vorig jaar nog als vijfde eindigde. Edwin Cornelissen maakte na de halve finales de balans op... met Sebastiaan Verschuren en met zijn trainer, Martin Truijens. Ja Sebastiaan, waar ging het mis? Ja Waar niet? Uh, ja, dit was gewoon kloten en de uh, IVO kom ik hier echt niet. En uh, Ik kom hier uh, om heel hard te zwemmen... En, uh, ja, dat is dit gewoon. Uh, ja, je bent dertiende van de wereld, maar ik kom voor meer. Alles ging mis, zeg je dus eigenlijk. Maar neem ons eens mee in die race. Nou, ik denk dat mijn start wel weer goed was. Uh, we hebben echt veel op mijn start gelet. En vanmorgen was hij in tiende sneller dan, uh, als in Londen. Dus dat is een positief puntje. Maar uh, na je start moet je ook hard gaan zwemmen. En uh, dat deed ik die eerste 50 wel. En die tweede 50, ja, zakte het gewoon in. Was ik gewoon, uh, het was gewoon op een gegeven moment leeg. Ja, dat, uh, dat is, dat is uh, een klote gevoel om, om te voelen. En, uh, en als je aantikt en deze tijd ziet, ja, dan kan ik daar niet uh, heel positief over worden. Uh, je komt gewoon kracht in uit de kort dan? Ja, daar lijkt het op. En dat is opmerkelijk, want eigenlijk was jouw conclusie bij de 200 meter uh, dat je juist heel sterk voelde. Ja, dat mijn snelheid hoog lag. Uh, nou, dat laat ik wel zien op die, op die eerste 50. Maar dan is het zaak om die tweede 50 aan eraan te koppelen. En dat, dus was ook, dat ging ook niet goed bij de 200. was de tweede ook, uh, ook niet goed. En nu was de tweede 50 niet goed. Dus ja, ja hier voorkom ik hier niet. Martin Truijens, is de trainer van uh, Sebastian. Zag je dit eigenlijk al een beetje aankomen? Nee, vanochtend tiende tijd weliswaar. Maar hij zei toen ook al, het moet wel flink harder. En jij zei al, het was niet Therese die ik graag had willen zien in de serie. Dat ben ik helemaal met je eens. De uitvoering van morgen liet veel te wensen over. Er was vooral het, de slaglengte waar het aan schortte. Maar ik had geen reden om aan te nemen dat hij vanavond in dezelfde valkuil zou trappen. Ik denk ook niet dat hij dat gedaan heeft, maar dat zal de raceanalyse verder uitwijzen. Die heb ik nog niet gezien. Hij kon het gewoon niet thuisbrengen. Dat is mijn snelle observatie van de zijlijn. Dan ga je afvragen. Je hebt eigenlijk maandenlang, uh, ja, dus vanaf het moment dat je weer in training bent, toegeleefd naar dit moment natuurlijk. Het was jouw hoofddoel voor dit jaar. Heb je dan het idee van, ik heb iets niet goed gedaan? Um, nou, Ik denk dat ik heel veel dingen, uh, dat, dat ik beter bezig ben dan vorig jaar. Uh, maar ja, dat is toch iets wat ik niet goed gedaan heb blijkbaar, want anders uh, zijn we niet een seconden langzamer. En uh, ja, dat is echt uh, kijken naar, uh, af evalueren en kijken wat er beter kan. Uh, heb je voor jezelf al een idee van waar de verbeterpunten zitten? Nou, die 52. <laughs> ja, nee, ja, uh... We zitten er met in het keren. Hè? Dat is uh, eigenlijk traditioneel een moeilijk punt. Ja, ja nou, het start een keer is traditioneel moeilijk. En, uh... Maar mijn kracht was altijd die 52. Ja, daar laat ik het nu volledig liggen. Um... Ja, daar moet, dat moet beter. Dat zei Sebastiaan Verschuren. Dertiende tijd dus. Lang niet genoeg om de finale te halen daar in Barcelona. Delen van China die worden getroffen door een ongekende hittegolf. Shanghai beleeft de warmste juli maand in 140 jaar. Extreme hitte heeft in de metropool aan al tenminste 10 mensen het leven gekost. Welcome back The heatwave in many parts of China showing no signs of easing. The heat wave here this week has led to a big jump in the number of sick children. Watch out for Henan, Hebei, Beijing, Guangdong, Guangxi, Guizhou and Sichuan. Beijing has hit a record for electricity usage. The highs above 40 degrees are forecast for both the east and the west. The department advises residents there to stay indoors as hospitals receive more patients due to the heat wave. Normally it's pollution that keeps you indoors, now it's heat. At Renmin Square in Shanghai, the ground is so hot that it can even fried bacon. The Shanghai Meteorological Center has said that high temperatures are expected to continue through early August. Het Chinese journaal over de hittegolf al daar binnen is het devies, heeft u vast wel begrepen. Extreme hitte zal zeker nog een paar dagen aanhouden in grote delen van China, waaronder dus in Shanghai. Waar het zo heet is dat je er dus zelfs vlees, dus kunt barbecuen, op de straatstenen kunt bakken. De World Solar Challenge gaan we het nu over hebben. De tweejaarlijkse wedstrijd voor zonneauto's die is pas in oktober... maar de voorbereidingen zijn al in volle gang. team van de Universiteit van Twente... die traint deze week op een hele leuke en misschien wel bijzondere locatie. Het vliegveld van Twente, daar wordt voorlopig niet meer gevlogen. Koen D is van het team van de Universiteit van Twente. Goedemorgen. Goedemorgen. Testen op het vliegveld. Waarom juist op het vliegveld? Uh, nou, doen we voornamelijk hier op het vliegveld... omdat we hier alle ruimte hebben... Uh, we niet opgehinderd worden door, door, door ander verkeer, dus uh, mooi een gang kunnen gaan. En dan kunnen hier mooi een, uh, een rondje rijden om zo de, ja, de afstand in Australië het is te niet leren. Het is niet zo dat jullie zo hard gaan dat jullie willen opstijgen. Nee, nee, nee. nee, nee dat valt wel mee. <laughs> je, hebt, je hebt alle ruimte. Um, trainingen, hoe train je dan met zo'n uh, zonne-energiewagen? Uh, nou, het, het belangrijkste is eigenlijk dat we in een heel convoi rijden. In Australië is al uh, niet alleen de zonneauto de race rijden, maar we rijden met een heel convoi aan auto's die. Uh, ja, die de auto volgen eigenlijk tijdens de race. Um, ook uh, ondersteuning, service, media-auto's uh, en de communicatie tussen die auto's die ook goed zijn. Dus dat is ook iets wat we hier, uh, hier oefenen. Dus we rijden hier uh, nou, rondje van zo'n zo 4,5 kilometer met een, uh, nou, een stuk of uh, 10 auto's achter elkaar. En uh, ja, dat het zometeen allemaal in Australië ook uh, vlekloos loopt. En dan, dan uh, simuleren we simulaties of simuleren we um, omstandigheden als uh, kangoes die een weg oversteken. Echt uh, ja, dat was wel gisteren wel leuk, want we wilden simuleren dat de kangoes oversteken staken. Want toen uh, staken er een stel herten over, die <laughs> is eigenlijk niet helemaal bij de simulatie geworden. Dus dat uh, was wel, uh, wel mooi realistisch. En uh, ja, dingen als andere teams inhalen. Uh, Lekker banden. Dat we dat dus dingen snel kunnen, kunnen wisselen. En dat we er zo, zo goed mogelijk voorbereid naar Australië kunnen. Ja, dat is de voorbereiding deze dagen. G gaan jullie nog meer doen trouwens aan, aan voorbereiding? Want de race is tenslotte pas in oktober. Um, ja, nou, deze, deze, deze simulatie doen we hier um, drie dagen. We zijn gisteren gestart. Uh, we hebben hier dus ook vanavond, uh, of gisteravond geslapen. En ons kamp opgezet. En uh, vanmorgen waren we er ook alweer om. Uh, nou, voordat de zon opkwam eruit om het zonnepaneel in de zon te zetten. en dat moet in Australië natuurlijk ook snel mogelijk gebeuren. Ja, dus, um, dus op die en manier daarna... train je dat allemaal. Maar vandaag, ja. uh, het wordt geloof ik 35, 37 graden in ieder geval morgen. Is dat slim ja. om dan juist nu een trainingskamp op te zetten? Uh, nou, eigenlijk wel, want in Australië is het natuurlijk ook hartstikke warm dus uh, daar kunnen we in ieder geval vast goed uh, inspelen op, op de omstandigheden daar natuurlijk. Het is eigenlijk een briljante gedachte. Eigenlijk wel inderdaad. <laughs> en hoe staat het met uh, de kans op de eindoverwinning? Want ik begreep dat na jaren hegemonie Delft dat nu is uh, doorbroken door Japanners. Uh, maar twente komt niet altijd voor bij Delft, toch? Nee, dat de klopt. Afgelopen de twee races is uh, uh, het Japanse team als eerste over de finish gekomen. Um, dit jaar zijn er wel een aantal veranderingen geweest. Zo, zo moet het uh, vanuit de organisatie hebben ze gezegd dat de auto vier wielen moet hebben. Ik bring nee dat eigenlijk iedereen een hele nieuwe auto moet bouwen. Nou, wij dus ook. En, uh, maar wat we eerder zouden verwachten als we een extra wiel zouden krijgen, dat een extra wielkap onder je auto krijgt, dus meer luchtweerstand. Um, nou hebben wij onze nieuwe auto ontworpen, um, en die stukken beter dan um, onze vorige auto eigenlijk. Hij is sowieso 40 kilo lichter. Uh, en aerodynamisch is hij verbeterd. Maar, ik, maar, gaan jullie winnen? Is... maar gaan jullie winnen? Daar zijn we wel van overtuigd. Omdat okay. we een goede auto neer hebben gezet. Dus, en deze dagen, of de afgelopen, gisteren eigenlijk alleen, heeft het uh, al vlekloos gelopen. Oh. Dus dat, uh, dat geeft in ieder geval goed vertrouwen. Kijk, zo, ho zo horen we het graag. Koen, uh, succes met de trainingen. En straks natuurlijk ook, maar dat is pas in oktober, uh, succes uh, met de race. Ja, dankjewel. Koen Sendee van de Universiteit Twente. Het NOS Radio en Journal Media overzicht. Marc Visser van ons eigen NOS Artsen schrijven te dure medicijnen voor... terwijl er wel goedkopere varianten zijn, stelt verzekeraar VGZ in het AD. Kunnen tientallen miljoenen euro's bespaard worden... als patiënten de goedkopere medicijnen vaker voorgeschreven krijgen? Volgens VGZ kiezen sommige artsen uit gewoonte voor de duurdere varianten. Het wordt een zware dag voor de Nederlandse toeristen... die zaterdag op vakantie gaan of terugkomen. Want volgens de Telegraaf wordt zwarte zaterdag zwarter dan ooit. ANWB raadt automobilisten met klem af om zaterdag naar het zuiden te rijden. Trouw heeft een rapport in handen van het Landbouw-Economisch Instituut uit Wageningen. Daarin staat dat de koe langzaamaan uit het Nederlandse weiland verdwijnt. Een derde van alle koeien in Nederland ziet geen gras meer. Veel boeren denken dat het economisch interessant is om koeien op stal te laten. Maar volgens de onderzoekers is dat onjuist. Minister Schippers geeft toestemming voor protonentherapie in Nederland. Meldt de Telegraaf. Vier medische centra mogen kankerpatiënten behandelen met deze nieuwe prijzige vorm van bestralen, die minder bijwerkingen heeft dan de normale bestraling. De man die dinsdagavond werd doodgestoken in de gevangenis van Nieuwegein... had eigenlijk al vrij moeten zijn. Volgens de advocaat van de vermoorde man mocht hij de vrijspraak... of de uitspraak van zijn hoge beroep in vrijheid afwachten. Daarover was afgelopen maandag nog contact geweest... en hij zou zo snel mogelijk vrijgelaten worden. Meer hierover in het AD. Een foto van de bekende fotograaf Erwin Olaf... zie de voorkant van de Volkskrant. Olaf heeft vier activisten voor homorechten in Afrika gefotografeerd. Ze zijn in Nederland om deel te nemen aan de Gay Pride. En daarnaast heeft de Volkskrant nieuws over burgers uit Apeldoorn... die zelf een bank willen oprichten. De oprichters willen hiermee inhaken op de maatschappelijke onvrede... die er is op de cultuur bij traditionele banken. Initiatiefnemer Jan Brink zegt in de krant dat hij de hulp in gaat roepen... van ervaren bankiers die, net als wij, genoeg hebben van de oude bankcultuur. Dank je, Mark. Dat staat er allemaal in de krant. Na zeven uur een reportage uit Griekenland over het grote nieuws daar een belastingverlaging om de horeca een steuntje in de rug te geven. Daar wel. Tot zo. Wat heb jij op je groot? Filet Amerika.